podcast nummer 55. Tjonge jonge jonge, heb ik net vorige week beloofd dat ik deze week op tijd zou zijn met de podcast, red ik het weer niet. Ik vertel je zo waarom. Afgelopen week is WordPress 3.8 uitgekomen, daarover zo meer. Evenals over de vernieuwingen in Google Plus Hangouts en de samenvoeging van Yelp. En Kwipe Nederland en andere ontwikkelingen bij Yelp en Twitter. Verder ruimt Google nu echt aan de lopende band linknetwerken op. Vertelt Met Cuts nogmaals over guestblogging. En ik heb 15 content marketing voorspellingen voor 2014 voor je, rechtstreeks van de content -gurus. Hartelijk welkom bij deze aflevering van de Reputatiecoaching-podcast. Mijn naam is Eduard de Boer, ook bekend als de Reputatiecoach.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 www.reputatiecoaching.nl slash 55 Allereerst, hoe komt het nu dat ik ook deze week later dan normaal ben... met het uitbrengen van de Reputatiecoaching podcast... terwijl ik vorige week nog zo had gezegd dat ik deze week op tijd zou zijn? Ik vind dat ik hiervoor een uitleg verschuldigd ben. Wel nu. Vanuit Orantfotografie hadden we een paar weken geleden... onze medewerking toegezegd aan de Sterrenschool in Apeldoorn... bij het werven van donaties ten behoeve van 3FM Series Request. Daarvoor hebben we vorige week met twee fotografen gedurende twee uur een fotoreportage gemaakt van alle circa 120 leerlingen van de Sterrenschool. Daarbij hebben we de kinderen bewust niet voor zo'n saai achtergrondscherm gezet, maar op diverse punten buiten op het schoolplein. We hebben daarvoor zoveel foto's geknipt dat ik het afgelopen weekend vrijwel de hele zaterdag en zondag bezig ben geweest met het nabewerken van alle foto's. Gisteravond moest ik ze allemaal online zetten, want de mail zouden vanmorgen uitgaan naar alle ouders en verzorgers van de leerlingen. Dat was dus even een race tegen de klok. Af en dat is dus gelukt en inderdaad had ik gisteravond de meer dan 700 foto's online staan. Helaas ging dat dus ten koste van de Reputatie Coaching Podcast. Die moesten dus wederom ontgelden en kwam dus ook deze week te laat uit. Of iets later. Ik doe mijn best de volgende week wel weer op tijd te zijn. Met Mullenweek had het al een tijd geleden aangekondigd dat op 12 december versie 3.8 van WordPress zou uitkomen. En inderdaad is vorige week WordPress 3.8 met codenaam Parker vrijgegeven aan het grote publiek. Versie 3.8 is vernoemd naar Charlie Parker, een Amerikaanse jazz-saxofonist en muzikant. De grootste en meest in het oog verandering is de totaal vernieuwde interface van het dashboard. Alle grijstinten zijn weg, de menu's zijn groter, dikker en duidelijker leesbaar. Ook is gekozen voor het lettertype open sans, waardoor de interface zowel beter leesbaar is op grote schermen als op de kleinere schermen van mobiele apparaten. De iconen voor de buttons in WordPress 3.8 zijn nu schaalbare afbeeldingen geworden, waardoor ze op alle schermen er scherp en gestoken uitzien. En om het admin interface je compleet te maken, kun je het dashboard team nu ook in diverse kleuren instellen. En na de templates 2010, 2011, 2012 en 2013 is er nu 2014. De template is natuurlijk responsive, zoals alle moderne WordPress templates. Je kunt op 2014demo.wordpress.com een demonstratie bekijken van dit template. Het stelt je in staat om een soort van online magazine te maken. In de show notes heb ik een screenshot opgenomen en ik vind dat het er echt fantastisch mooi uitziet. Als je een soort van online magazine uitbrengt, dan kun je je heel goed mee uit de voeten. Ik ben er verder nog niet ingedoken, maar wat ik zo zag, biedt het veel mogelijkheden. Google heeft geluisterd naar de wensen van de gebruikers voor wat betreft een Google Plus Hangouts. Tot voor kort kon je niet echt evenementen plannen om die uit te zenden in een Google Plus Hangout on Air, maar nu wel. Ook kun je een countdown timer toevoegen en tot die tijd een trailer vertonen. De trailer verdwijnt zodra de echte uitzending begint. En je kunt ook besloten Hangouts on Air uitzenden. Voorheen waren Hangouts On -air altijd voor de hele wereld te bekijken, maar nu kun je dus een select gezelschap toegeven tot je live uitzending, terwijl je toch ook bijvoorbeeld de mogelijkheid houdt om de uitzending op te nemen. Langzamerhand wordt Google Plus Hangouts nu echt een platform waarop je online uitzendingen kunt gaan verzorgen met functionaliteit waar je voorheen alleen maar van over kon dromen. Inmiddels kan ik eigenlijk geen additionele functionaliteit meer verzinnen die ik er nog in zou willen hebben. Heb je al eens een hangout gehouden met iemand anders? Ik merk zelf dat ik steeds minder vaak Skype gebruik en vaker mijn toevlucht zoek tot een Google Plus Hangout. Een reden daarvoor is dat je met Skype tegenwoordig je beeldscherm niet meer kunt delen, terwijl dit moeiteloos werkt in een Hangout. Vooral als je mensen dingen online wilt uitleggen over bijvoorbeeld het gebruik van een bepaalde website of een bepaald programma, dan is zo'n functionaliteit echt onontbeerlijk. En mocht je nog niet genoeg hebben aan deze functies, dan kun je ook nog de Hangout gereedschapskist of wel toolbox openen en een aantal extra functionaliteiten toevoegen. Yelp is al sinds oktober 2012 bezig met het inlijven en integreren van Quip van de gebruikers en de reviews. De afgelopen maanden zijn steeds meer landen overgezet naar Yelp. En hoewel ik het nergens had gelezen, kwam ik er vorige week achter dat Quip inmiddels is overgegaan in Yelp. In podcast 36 liet ik je zien dat het scherm van Quip nog de tekst vertoonde dat Yelp ermee bezig was om Quip te integreren. Als je nu naar www.quip.nl gaat, dan kom je op de Nederlandse site van Yelp terecht. Met andere woorden, de integratie is afgerond. Mocht je dus reviews hebben gehad op Quip, dan kan het zomaar zijn dat deze nu dus zijn toegevoegd aan je reviews op Yelp. En mocht je al wel reviews op Je Quip hebben, maar nog niet op Yelp, dan zou ik maar eens snel gaan kijken op je bedrijfsvermelding op Yelp. Wellicht heb je nu opeens wel een aantal reviews. Meer nieuws over Yelp. In Californië is er een class action lawsuit aangespannen tegen Yelp. Er wordt geclaimd dat Yelp haar leden stimuleert om maar gratis reviews te posten. En het enige wat ze ervoor terugkrijgen zijn diverse rankings, zoals Elite, Hertog, Hertogin, etc. Ze ontvangen dus geen geldelijke beloning. Volgens diverse wel ingelichte bronnen is de claim op voorhand gedoemd te falen. Het is nu eenmaal een bekend verschijnsel dat dit soort user-generated content gratis wordt vervaardigd en men geen aanspraak kan maken op een financiële verhoeding. Je kunt meer lezen op de site www.jelpclassaction.info. De link daarnaartoe heb ik in de show notes opgenomen. Ik ben overigens benieuwd wat er zou gebeuren als vervolgens alle bijdragers aan Wikipedia zich op een dergelijke wijze zouden verenigen om geld te krijgen voor alle content die ze in Wikipedia hebben gepubliceerd. En zoals vrijwel elk kwartaal heeft Jelp ook weer wat getallen prijsgegeven over haar omvang enzovoort. Hiervan wil ik er een paar met je delen. Het verkeer dat bedraagt 117 miljoen unieke bezoekers per maand. Het aantal app-users 11,2 miljoen. In totaal hebben ze 47 miljoen reviews, waarvan de 25% nu vanaf een mobiel apparaat komt. Ze hebben 57.000 adverteerders en zo'n 1,3 miljoen bedrijven hebben hun bedrijfsmelding op Jelp geclaimd. En tenslotte de geplande omzet in 2013 is 229 miljoen Amerikaanse dollars. Zoals je hieruit kunt opmaken gaat het je voor de wind, ze groeien nog steeds flink. Eerst hadden we Facebook Nearby, maar nu zit ook Twitter Nearby eraan te komen. Het idee daarvan is dat als je je locatie aan Twitter doorgeeft... je tweets uit dezelfde buurt als waar jij je bevindt kunt lezen en zelfs voor mensen die je niet volgt. Grappig genoeg lijkt dit tegenstrijdig met iets waar veel mensen sociale media mee associëren... Het vrij zijn van geografische locatie en over grenzen heen communiceren met mensen die dezelfde interesses hebben als wij. Wellicht wil Twitter proberen je zo lokale advertenties te vertonen omdat ze weten waar je, je bevindt. Locatie is wel iets wat steeds belangrijker wordt, ondanks dat we meer en meer locatie-onafhankelijk gaan werken. Daarom mijn steeds terugkerende mantra, zorg ervoor dat je op de lokale kaart komt te staan op zoveel mogelijk sites. Zeker als je lokaal opererende ondernemer bent met een klantkring die voornamelijk uit je eigen plaats komt, dan is je lokale presence essentieel. Meld je aan op Google+, claim je bedrijfsvermelding op Google+, Yelp, Foursquare, in.nl enzovoorts. En denk erom dat je overal je bedrijfsgegevens consistent houdt. Dan over Google. Google heeft het de laatste tijd echt gemunt op linknetwerken. Iets meer dan een week geleden maakte Madcuts bekend dat ze het linknetwerk AngloRank hadden kaltgesteld. gesteld. Korte tijd daarna begonnen diverse webmasters die hier in het verleden ooit gebruik van hadden gemaakt, de alomgevrezen penalties in webmaster tools te ontvangen. De heren en dames achter het Anglo-Rank netwerk geven echter niet op. Ze hebben geschreven dat ze door zullen gaan met het uitbouwen van een nieuw netwerk. Hoe hard leers kun je zijn? En afgelopen vrijdag meldde hij dat Google ook de backlinks van het netwerk backlinks.com had gevonden en die waarde gereduceerd tot beneden 0. En dit is al een tijdje aan de gang. Waar je eerst met backlinks vanuit linknetwerken naar jouw sites heel goed hoger op kon komen, wordt de ranking van jouw site of sites nu negatief beïnvloed door dit soort backlinks. Blijf dus op het rechte pad. Koop geen links van andere sites of andere services. Mogelijk helpt het je eventjes, maar op den duur ben je toch echt meestal de schaak. In het beste geval tellen de links alleen niet meer mee, maar als je pech hebt dan krijg je een penalty van Google aan je broek... en kan je site of kunnen pagina's uit je site mogelijk als sneeuw voor de zon uit de zoekresultaten verdwijnen. De schade is wat minder als je net een nieuwe website bent begonnen, maar als je als hardwerkende ondernemer je site al 10 jaar hebt... dan kan zo'n gebeurtenis voor een groot deel de nekslag van je online business zijn. Blijf dus werken aan je content marketing. Ga dus gewoon door met het vervaardigen van interessante berichten, video's en wat dies meer zijn. Ik heb ooit eens de volgende uitspraak gehoord. Als je bereid bent te doen wat anderen niet willen doen, dan zul je krijgen wat anderen nooit zullen hebben. In andere woorden, je inspanningen worden uiteindelijk heus beloond. Als je wel interessante en unieke content vervaardigt, maar je concurrenten niet, dan neem je dus een grote voorsprong op je concurrenten. En nu ik het toch over content marketing heb, ik kwam op Slideshare een interessante presentatie tegen met als titel 50 Content Marketing Predictions for 2014 van het Content Marketing Institute. Deze presentatie heb ik ook opgenomen in de show notes op 55 Het zijn 50 predictions, 50 voorspellingen, maar ik wil hieruit 15 interessante voorspellingen op het gebied van content marketing in 2014 met je delen. Joe Polizzi zegt... Tenminste drie bedrijven uit de Fortune 500 nemen in 2014 een chief content officer in dienst. Julie Fleischer zegt 2014 is het jaar van de short-form content. Geluid, video, gifs, Instagram, Vine, etc. worden populairder dan long-form content. 2014 is het jaar dat bedrijven echt beginnen met het opzetten van content marketing strategieën, zegt Robert Rose. Slim ondernemers zien content als een motor om hun merk of bedrijf bekendheid te geven, zegt Mitch Joel. Jill Rowley zegt, de moderne verkoper is een content en iemand met een sterke persoonlijke brand. En Val Swisher zegt, de behoefte aan vertaalde content groeit exponentieel. Je kunt internationale markten niet met alleen Engelstalige content veroveren. Will Davis zegt, in 2014 zien we een enorme groei van contentmarketing automatisering. En Barry Harrigan zegt, social media zal meer worden gebruikt om engagement met video en andere content te creëren. Ava Leipzig zegt, content marketing wordt meer en beter uitgeleid met de businessdoelen. En Jeffrey K. Ross voorspelt dat 2014 het jaar wordt van het publiek voor wat betreft content marketing... en bedrijven zullen minder afhankelijk van Google willen worden. Heidi Sullivan zegt dat in 2014 PR geen silo meer is in de marketingafdeling... maar volledig geïntegreerd met de content marketing workflow in bedrijven. Pavan Despande zegt waarvoorheen voorheen kwantiteit van content belangrijk was komt in 2014 als gevolg van de updates van Google de nadruk te liggen op kwaliteit. Goede e-mailadressen verzamelen van serieuze prospects en klanten wordt het belangrijkste doel in 2014. Twitter followers, Facebook fans en Google Plus 1 tellen niet, evenals aantallen bezoekers en RSS feed abonnees. In 2014 is de inbox het doel en e-mail de killer app, dat zegt John Fox. Volgend jaar is het jaar van kwalitatief betere en longform content, dat zegt nog Carol Thijs. En steeds meer bedrijven zullen een hoofdredacteur aannemen of aanstellen die verantwoordelijk wordt voor alle content die binnen het bedrijf wordt geproduceerd, zegt Joachim Ahama. Wat ik interessant vind om te zien is dat de verschillende content marketing goeroes diverse tegenstrijdige voorspellingen doen, elk gebaseerd op hun eigen kennis, ervaring en inzichten. Maar goed, het geeft niet. Je hoort in al deze voorspellingen wel door dat content marketing als fenomeen onontbeerlijk wordt en even gewoon als het traditionele publiceren van persberichten en nieuwsbrieven, etc. Een paar dagen geleden bracht Matt Cut zijn vierde video uit over guestblogging. In deze video zegt Matt eigenlijk hetzelfde wat hij altijd predikt en wat iedere weldenkende content die je al lang weet. Gebruik guestblogging niet als je enige linkbuilding strategie. Verstuur geen massamailing naar duizenden willekeurige websites om maar een guestblog te mogen posten. Publiceer hetzelfde artikel niet op twee verschillende sites. En gebruik niet een artikel om het vervolgens in 10.000 varianten te spinnen en elders te posten. Echt, kwaliteit is essentieel. Met deze video van Madcuts kom ik aan het einde van deze podcast. Oh nee, nog even wat nieuws over Pinterest, Facebook en andere sociale netwerken. Ik kwam van de week een artikeltje tegen op Marketingland waarin werd verteld over het marktaandeel van de diverse sociale media. Daarin kwam het volgende naar voren. Facebook, Twitter en Pinterest waren gezamenlijk goed voor 91% van alle sociale delen online. Daarin vertegenwoordigde Facebook 41%, Twitter 30% en Pinterest 20%. LinkedIn stond op de vierde plaats met 4%. Maar als je kijkt naar de e-commerce shares, dan komt Pinterest boven de andere sociale netwerken met 44%. Facebook was daarin goed voor 37% en Twitter slechts voor 17%. En op het gebied van media en publishing scoorde Pinterest met 20% weer achter Facebook die 40% van het aandeel voor haar rekening nam. Twitter had in dat segment 30%. Dit waren de cijfers voor Noord-Amerika. Op de infographic van Gigia, die ik in de show notes heb opgenomen, kun je de verdeling van de sociale netwerken in Europa zien. Die is op dit moment als volgt. Facebook 47%, Twitter 45%, Google 4%, LinkedIn 2% en V-contacten 2%. Het platform V-contacten kende ik niet eens, maar het blijkt een Russisch social netwerk te zijn. Opvallend is dat Google Plus zo rond de 3 à 4% schommelt voor wat betreft het aandeel in de social sharing. Als ik dan een voorspelling mag doen voor 2014, dan voorspel ik dat deze cijfers volgend jaar heel anders eruit zullen gaan zien. Ik verwacht dat Pinterest nog verder toeneemt op alle fronten en dat het aandeel van Google Plus ook aanzienlijk zal groeien. Met deze update over hoe het er op de verschillende social media's wordt gedeeld, kom ik dan toch echt aan het einde van deze podcast. Je kunt merken dat het recentelijk in de Verenigde Staten Thanksgiving was en het einde van het jaar nadert. Er is beduidend minder nieuws te melden dan in de periode tot en met november. Daar komt binnenkort ongetwijfeld weer verandering in... ...zeker als alle voorspellingen die ik eerder deze podcast noemde uit gaan komen... ...al is het maar ten dele. Wat wel duidelijk naar voren komt uit al die voorspellingen... ...evenals uit alles wat je op dit moment op internet leest... ...wordt het succes van jouw bedrijf in de nabije toekomst... ...bepaald door de content die je produceert. Ik breng de komende tijd ook gewoon de podcast uit... ...al zullen de uitzendingen evenals vandaag... ...mogelijk iets korter uitvallen dan dat je gewend bent. De tijd die ik vrij maak doordat ik minder hoef te lezen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 Ik wens je de komende week weer succes met het werken aan je reputatie, met de voorbereidingen voor kerstmis. Blijf werken aan je reputatie, zodat je meteen je reputatie voor jou kunt laten werken. Tot volgende week, doei!